8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de lichamen aangekomen van het pasgetrouwde stel uit Voorburg... dat overleed tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek. Na sectie door Dominicaanse onderzoekers is gebleken... dat er geen sprake was van een misdrijf. Ze zouden mogelijk het slachtoffer geworden zijn van voedselvergiftiging. Om toch zekerheid te geven aan de nabestaanden... verricht de NFI aanvullend onderzoek.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 Stairway to Heaven van Led Zeppelin is geen plagiaat. Volgens een jury in Los Angeles hebben Jimmy Page en Robert Plant... het intro niet gestolen van de Amerikaanse band Spirit. Rechthebbenden hadden een proces tegen Led Zeppelin aangespannen. Het gitaarintro van Stairway to Heaven uit 1971... zou sprekend lijken op een nummer van Spirit. Page en Plant zouden miljoenen dollar schadevergoeding moeten betalen. Maar volgens de jury lijkt de muziek maar weinig op elkaar. Dan het weer nog van het zuiden uit onweersbuien Met kans op hagel, veel neerslag en zware windstoten. Vannacht is het een graad of 20. Morgen, wisselen bewolkt met vooral in het oosten een bui. En het wordt morgen 22 tot 27 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. We blijven toch nog maar een beetje in uh, elektrosferen. Welkom bij deze Alternative FM van uh, donderdag 23 juni. Heb je ook zo genoten van het onweer in de lucht? Nou, dat uh, kwam precies uh, goed uit met uh, de elektro die wij dan ook eventjes draaiden. Want de elektriciteit uh, is in de lucht. En is nog niet helemaal verdwenen. Nexracee uh, begon deze uitzending uh, van uh, 23 juni. En we hebben gewoon een studio uh, versie vanavond. Dat betekent niks anders dan gewoon nummertjes achter elkaar draaien. Nou ja, helemaal achter elkaar draaien. Maar daar komt het in, uh, in het kort even op neer. En dat is, uh, nou, dat is gewoon een allegaatje. Uh, dat is uh, ook komende week. Uh, volgende week uh, doen we dat uh, nog een keer. En 7 juli, dan hebben we weer gasten in uh, de studio. Dus dan uh, kunnen we weer gewoon uh, weer wat live muziek laten horen. En dat is, dan is het de beurt aan Koosje. Die uh, gaat komen met een complete band. Nederlandstalige muziek. Uh, ik weet niet of wij dat uh, nog uh, kunnen doen. maar ik zal hem alvast in ieder geval eventjes uh, erin uh, gaan zetten. Want ja, kijk als je iets uh, belooft. Dan moet je natuurlijk ook met iets komen. Van hé, hey, uh, koper, je hebt wel iets beloofd. Maar dan moet het ook uh, wel uh, aansluiten op datgene wat, uh, wat er gaat komen. Nou, uh, hebben we hem ergens uh, erin gezet. Kijken of we er ook vanavond uh, aan komen. Het is een hele waslijst uh, die we weer... Uh, ...hebben uh, samengesteld. Ik was er bijna weer een vergeten... ...maar dit is toch echt een hele mooie... ...mooie single van John Rauwendaal.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 A storm could wake the evil waves And my home could lose its surface So that's why I've decided to build a castle Joshua Aaron, hij was ook hier uh, geweest om uh, zijn Castle of Life onder andere te promoten. En daarvoor hoorde je Growing Old van General Daal. Zij was ooit hier te gast in 2014. Toen was ze uh, ja, min of meer uh, opgaand voor de finale van de Grote Prijs van Nederland. Ik zeg het weer heel erg krom. Ik bedoel dus dat ze toen de tijd in de Grote Prijs van Nederland... Uh, de finale van de Grote Prijs van Nederland stond. Hey, nou zeg ik het goed. En dit was haar nieuwe single. Growing Old heette uh, heet dat nummer. Het is alweer kwart over acht... En dan betekent dat we weer eens eventjes weer aandacht besteden... aan, uh, aan dat mooie nummer van uh, Ellen May. Um, van de tweede EP afkomstig, die ze in korte tijd heeft uitgebracht. Um, Sheep for Fiber, dat was in november. En Stairs, Raise Children, dat is uh, de EP die onlangs is uh, verschenen. En het moet een drieluik uh, gaan worden. En de single van die Stairs... Raise Children, dat is dit nummer geworden. Apron en Barbed Wire. week waren ze nog hier in de studio... om te vertellen over hun EP die ze hebben gemaakt. De Heim, zo heet die. En uh, dit was het uh, singeltje wat ze er hebben afgehaald. What have you? Uh, er staan er uh, vijf op. En, en deze was er dus één van... Uh, daarvoor, A Pront en Barfire. Dat uh, bracht de tijd al alweer op 7,5 en minuut voor half negen. Zo uh, zeg ik het dan maar eventjes gekscherend. Het is eigenlijk uh, wat later alweer. Maar dat uh, mag de print niet drukken. Over muziek wat een beetje in het verlengde past. En bovendien, uh, sterker nog... De ene Utrechtse band heeft bij een andere Utrechtse band uh, in het voorprogramma gestaan. Want wat je net hebt gehoord, uh, dat uh, was ooit in het... Uh, een presentatie in de Sugar Factory. En toen hadden ze op een gegeven moment gevraagd... tenminste, er was een andere Utrechtse band die zei... van mogen wij dan bij jullie in het voorprogramma staan? En die band, dat is Joe Marshus. Uh, daarachter zit Johanneke Kranendonk... die uh, daar uh, ja, min of meer uh, een beetje het uh, geniale uh, brein is van, dat, uh, van deze band. Electro dat zeker. Maar wel heel bijzonder. En het uh, is ook een sfeervol nummer. Luister zelf maar, The Night heet het nummer. Vorig jaar hebben ze dit nummer uitgebracht. En dat uh, minste, uh, in ieder geval uh, in het uh, late najaar, oktober, november, toen hebben ze hem uitgebracht. En de clip, die voel ik ook al uh, geestig uh, opgenomen. Zo tegen het uh, duin van uh, Den Haag aan, daar uh, bij Scheveningen, daar hebben ze hem uh, kennelijk opgenomen. En anders hebben ze dat uh, in de buurt uh, aan de andere kant van het uh, duin gedaan. Maar dat uh, in Zuid, maar dat geloof ik niet. Uh, de Levi's Haags bandje met With You. Daarvoor hoorde je een Utrechtse band, die Yo Marches and Tonight. Een beetje van het uh, uh, elektro naar het wat uh, toch wat vuige werk eerlijk gezegd. Maar goed, dat uh, mag de pret niet drukken. Uh, overigens, de Levi's de vraag uh, bestonden ze nog. Ja, ze bestaan nog steeds. En uh, sterker nog, ze zijn met uh, nieuw materiaal bezig. Dus vandaar dat we ze nog even een beetje onder de aandacht uh, houden. Want ja, uh, kijk, als de band gewoon nog bestaat. Maar ze werken zich eigen het laazigers. Dus dat uh, is een beetje de stand van zaken rondom uh, de band. Uh, deze band, vond ik ook wel geestig, die uh, hadden zich gemeld en gezegd van... Nou, we hebben ook materialen. Uh, uh, ja, dan moet ik het toch even afluisteren. En van het een het ander. Hier is Thiers in Delayal en Why Go! Why should I go and why should I stay? Why should I go and why should I stay? See God, yeah. Yourself a rumor Who's to blame? Got no money and you got no car Back me down like a cheap cigar, yeah Nothing to prove at all Such a cheap motherfucker And now it's all the same Like a jeepsy guy, yeah En Blackout Ocean, dat is uh, de EP. En Cheap uh, Cigar, hoorde je. En daarvoor, Teas Denial. Thies en Denial, zo heet uh, de band. En uh, dat wordt omschreven als risicorok. Wat ik daarom voor onder moet verstaan, dat weet ik niet. Maar dat ze uh, half in Amsterdam en half in Berlijn opereren... dat uh, is één ding wel wat duidelijk is. Tenminste, dat zegt uh, de Facebook pagina van uh, uh, de band... En nou ja, de Temple Renegade uh, is net als de Levi's dus een Haagse bind. Uh, de een is wat indie en dit is wat, uh, ja, dit is wat, wat beat en rock. Zoals we dat uh, in de traditie van, uh, nou laten we zeggen... Uh, Noemen ze hem een dwarsstraat van uh, Shocking Blue. Da, ja, dat was hem. Moest even graven. En vroeger schitterde ik dat zo uit de mouw. Want het was uh, jaren zestig en uh, dan deed je dat gewoon... Hè? Venus was er nee... Tjok, ik was dat, ja. Ja, Marcus, ken je klassiekers? Dat is tegenwoordig niet meer... Dat is er niet meer zo, in ieder geval. Dat is een beetje van voor mijn tijd, Ja, ja, ja, ja. Niet zo'n klein beetje ook. Nee, want jij bent groot geworden in de tijd met... Nou, laten we zeggen, Ramstein en dat soort dance dingen. Ja, en hoe heette die... blue die de bedaille gasten nou? Man, man, man. Ja, oh, dat soort gasten. Ja, nou, bedoel maar. Uh, ook Marcus heeft er last van. He, we kunnen niet zo 1, 2, 3 stampen wat betreft de namen. Maar goed, daar komen we zo wel op. Um, we gaan weer even... Uh, hoe is het, ben je met de week een beetje goed doorgekomen? Duitsland heeft zich wel geplaatst he, voor uh, de tweede ik, ronde. Ik doe helemaal niks met voetbal. Sorry. Nee, nee, niet. Nee, helemaal oh. niks. Nee. Nee, maar uh, ook niet bij uh, de werkgever. Nee, nee, uh, nee ook niks. niet. Voetbal, nee. Is het alleen maar, uh, alleen maar gewoon lekker met een timelapse bezig zijn en dat soort dingen. Dat is Marcus. Dat doe ik wel. Kijk. <laughs> Uh, zal hij zeggen, nou, je talking. Precies, Ako ja, het weekend weer. Oh, uh, wat is, is het, het uh, volgende verhaaldag? Wat? Veteranendag? Ja, wat Maliveld. Hier is Antwoord of... Uh, nee, Maliveld, en Maliveld. Maliveld. Ah, dus dat, uh, dat kan nog wel uh, heel erg uh, interessant uh, worden. Veel opdrachten of niet? Uh, nou, dit, het loopt nog niet hard genoeg. <laughs> niet hard genoeg. Dus, mocht je ooit nog eens een keer een uh, concertrijks, uh, of een, nou, laten we zeggen, een festivaletje of zo, dat, dat zou wel goed zijn, denk, denk ik toch. Time is van het festival. Je hebt het al met de Bevrijdingspop, heb je het al gedaan? Dat zou zomaar nog eens een keer ergens uh, met een. Ja, Bevrijdingspop, Summer Jazz, uh, Hallem uh, een weekend, houtfestival, geloof uh, ik. Uh, houtfestival. Dacht ik al. Ja, ja, dat zijn de leukere dingen. Ja, dan krijgt het, krijgt het druk. Goed, uh, dat was even het uh, uitstapje. Uh, nu weer even terug naar de muziek. No Soyo en Disillusionized. Oh. Always a million things to say. In the end, we can just go one step further. So many causes It's around a different view, but with familiar eyes. After all these days, what does it say? It's making noises yet to be. There is clear about it Making up words What I've found is yet to be described You know what it Adam making up words was dat en het komt uh, van de EP Talk. Nou, dat hebben we gedaan. Disillusioned was uh, of disillusioned was uh, daarvoor. Dat was uh, van uh, No Soyo. Um, niet zo lang geleden had uh, Haarlemse Aina uh, haar vuurdoop met haar EP en de single die ze er vanaf heeft uh, gehaald is uh, deze geworden en dat nummer dat heet The Horizon. like never before Open up your windows and walk out a door Don't keep your love aside, open up your heart Jump into the world and sing another song I'll be right a miracle a miracle around Don't be afraid and take a ride Little lady Why would you carry the world around? You can call me when be around. nummers achter elkaar. We begonnen met Aina uit Haarlem. Daarachter Julius met een eigen opname I Will Be Around. En dit was geen eigen opname, maar Jane Who. En dat bracht de tijd op. Twee minuten voor negen. Nou, het zal een dikke minuut worden van uh, dit instrumentale nummer van Bleu Noir. Dat het heet uh, Catharsis. En dan aan de andere kant van negen uur gaan we weer vrolijk verder.